een vet die in het portiek lag En mijn maat die dorst niet naar hem toe Toen pa vroeg of is zo'n ziek was Zij nou nee, alleen maar moe De dus zoveel is er niet veranderd Een junkie ligt in een portiek En naast me vraagt een Amsterdamer Hij is nou moe of is ziek Amsterdam Zeggen dat je bent veranderd, hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar wie dat zegt, is geen Amsterdammer, want Amsterdam, je bent nog net als toen. Van vreemdelingen junkies schrullen, ons maken ze mij niet bang. Ze kunnen ons nog meer vertellen, tot allemaal bij Amsterdam. Hey Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar die dat zegt, die Amsterdam, Amsterdam. Je bent nog net als toen. Amsterdam, je bent nog net als toen. Ja, ja, maar ik bewaar alles goed voor je. Dat zie je nou maar, hè? Ja, <tog> nou. We, we, we, we zijn heel een benzuur, hè? Zeg maar zeggen. Ja, <laughs> het volgende plaatje die we gaan draaien... ...die is voor de radio Zilvermeel en Lady en Daniëlle De radio Vrijbare, Vrijbuisteren Familie. Alle luisteraars, alle vrienden en bekenden. Wordt aangeboden door niemand minder dan onze Sjaan en Evert. <laughs> Sorry. Wij hebben een plaatje opgezet van de Sunstreamst. Sunstreamst. <laughs> ja, ik kom er niet meer uit. En ik zit er gewoon aan de cola, ik begrijp het niet meer. Zal we ergens mee te maken hebben. De sunstreams, duizend mijlen. Je zal het moeten lopen. Het mijlen hier vandaan Ligt aan de zee, een oude stad, hij is vergaan Alle mensen, alle dieren Zijn gestorven door de kracht. Alleen de wee en de zon waren getuigen hoe nu gewoon het water waasde met grote kracht. Vogels leven, zij waren op de vlucht. Toen de grond ging beven, waren ze in de lucht. Alleen de vissen leven, zij waren in de zee, het water heen. Daar gebeurt niets mee Maar een kind Is blijven leven In die nacht Vol woeste golven en geweld Het is nu een man Met droeve ogen als hij het angstige verhaal aan mij vertelt, toch is de zee nog zijn vriend, omdat hij zo zijn een kleine vast vergeet En daar gebeurt niets mee. Ja, een heel mooi plaatje was dat. Het volgende plaatje, die gaan wij draaien voor iedereen die jarig is vandaag. Epipura, epipura, epipura, epipura, epipura. Gezellig feestje, reken maar. Familie, vrienden, buurtjes, met elkaar. Tot in de kleine deurtjes. ja, het is waar. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Zorgen, ja, het is waar. We schuiven we naar morgen, Reken maar we houden van het leven, met elkaar. We nemen en we geven, ja, Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Mooi plaatje was dat. Hè? Het volgende plaatje die we gaan draaien. En u kunt nog tevens blijven bellen. Nog uh, ongeveer een uur, anderhalf uur. Kunt u gezellig blijven bellen. En daarna is het over en uit. En sluiten. Ja, dan is het afgelopen met het station Radio Zilvermeel. In zoverre uh, misschien dat we ooit nog een keer terugkomen. Voor een, uh, een avondje of een nachtje of een, of een uurtje. Maar nooit geen festprogramma meer. Het kan niet meer. Het is niet meer mogelijk. Het volgende plaatje die we gaan draaien. Die is voor mijn moeder. voor Sjaan en Evert. En dat wordt aangeboden door Annie. Graag een plaatje van Johnny Blinko als we hem in de stapel hadden. Nou, toevallig, Annie, had ik hem in de stapel. En uh, ik heb opgezet: Johnny Blinko, jij bent met goud niet te betalen. Jij bent met goud, met goud niet te betalen. Geen diamant kan zoveel licht uitstralen, jou te bezitten. En jou te beschermen Zal voortaan slechts Mijn levensinhoud zijn Er komt voor iedereen te leven Eenmaal het zalige uur Dat je je hart weg moet geven Dat is eenmaal zo de natuur alles verdwijnt om je heen, alles op aarde verbleekt En je leeft slechts voor die ene, als je verliefd tot haar spreekt. Jij bent met goud, met goud niet te betalen. Geen diamant kan zoveel licht uitstralen. Jouw deur. Zitten en in jou te beschermen, zal voortaan slechts mijn levensinhoud zijn. En al wat ouder geworden, blijf je veel liever in huis. Zing je bij het wassen der boorden, vrouwtje bij jou voel ik me thuis. Vrienden zijn dan overbodig, langzaam komt de oude dag. Heb je elkaar het meest nodig, klinkt met weemoedige lach. Jij bent met goud, met goud niet te betalen. Geen diamant kan zoveel licht uitstralen. Zitten en jou te beschermen Zal voortaan slechts mijn levensinhoud zijn Jij bent met goud, met goud niet te betalen Geen diamant kan zoveel licht uitstralen Jou te zitten en jou te beschermen Zal voortaan selects mijn levensinhoud zijn Het volgende plaatje die we gaan draaien, die is voor Wilma en Willem en de zoontje Voor Ellie en Geurt Reijessen, voor Janny en Sander, voor Jaap en Jan Rivella van Gijs en Janni. Nee, Henk was het toch? Oh nee, Gijs. Gijs en Jannie van de Burgt. En Hendry. En, voor, en het vark. Var var <laughs> en rakker En voor Ome Simon. Wordt aangeboden door Omeniek Niek en zijn lady. Ik heb een mooi plaatje voor Omeniek Niek opgezet. Denny Christian, ik wil met je dansen. Oh Dirk, dans is niet goed, vark. <laughs>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 Ja, mooie, mooie plaat, allemaal. Mooie boel hier. Ze maken wat van, hoor. <coughs> Het volgende plaatje die we gaan draaien, die is voor Frans en Lucienne. Dankjewel. Voor de Radio Vrijbare en Medewerkers. Voor Cor en Lien. Voor Jan en Wies van der Waard. Voor Jans en Leo Rebel. Voor Oma Klaver. Voor mevrouw Achterveld. Voor de familie Becker. Voor de familie Reijzen Voor Jaap Bults Voor de familie Fink. Voor alle vrienden en bekenden. En voor alle nichten en neven. En dat komt van de Piratenmoeder. Ja, dat kan je niet missen.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 Hij is advocaat, hij maakt het s'avonds meestal na dronk altijd thuis was een pan vol held. Zijn vrouw zei op, het maar de blester uit. Jij gaat maar dan koost die jonge eieren voor zijn geld. Nu loopt hij in zijn chique pak naast mondedien. Zoiets, dat kun je toch alleen maar in ons standkafetje zien. S'nachts na dan gaan we met z'n allen naar beneden.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 Dan gaan we met z'n allen naar beneden Dan weer naar boven waar we trouw beloven Ja, Piratenmoeder, ik hoop dat je deze mooi vond en uh, we, ik weet dat je het ook uh, niet zo leuk vindt dat wij ermee stoppen. Wij zelf hebben het er ook niet makkelijk mee, maar vandaar deze toegift die ik speciaal voor u heb opgezocht, omdat ik weet dat je hem heel mooi vindt. Het wordt tijd dat je leeft. En geniet ze nog maar even hè, van die mooie muziek. We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind Komt er niemand tot iets In de hang naar succes Willen we allemaal meer. Opgefokt als de pest Gaan we danig tekeer We vergeten zo vaak In de run van het bestaan Dat er buiten ons zijn. Nog iets anders bestaat, Iemand die om je geeft, die gewoon van je houdt. Voor je twee ben je oud, het wordt tijd dat je leeft, jij daar op je kantoor.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 Dat er buiten ons zelf, nog iets anders bestaat. Iemand die om je geeft, de tijd dat je leeft. Iemand die om je geeft, die gewoon van je houdt. Voor je het weet, ben je oud, het wordt tijd dat je leeft. Ja, dat was een hele mooie plaat van uh, Benny Nijman, Het wordt tijd dat je leeft. Het volgende plaatje is voor Frans en Lucienne, dankjewel. Voor de Vrijbaren en team alle vrienden en bekenden en alle luisteraars aangeboden door Jan Servella. En het plaatje hebben wij opgezocht van de kermisklanten, oftewel Kobi en Henny, En ze spelen dan Oreade. Een mooie plaat. Kobe 1 een. De kermisklanten. Oh, het is er wat. Hè? En een hoop verzoeken. Ze konden niet doorheen hier. Tjonge, jonge, jonge. Mensen, u kunt alleen nog bellen voor vrije keuzes. 021 54 133 35. Ja, het verzoek zitten ja, we. <laughs> nou goed. <coughs> Serieus. Het volgende plaatje die is voor Danielle. En voor Frans en Lucienne. Dankjewel. Wat aangeboden door opa en oma van de Burgt. En die wilde graag ook, ook een plaatje. Maar toevallig ga ik die ook nog in de Die hebben we opgezocht, gewoon speciaal. Want ik weet dat ze hem heel mooi vinden. Zondag naar opa en oma. Maar helaas, kan niet. Want zondag krijgen we visite. Dus jullie hebben een beetje pech. Maar je ziet ons wel eerder of later. In ieder geval dinsdag. Voor het varken. Naar opa en oma Zondagsmorgen Een uur af tien In korte broek als zomer was De scheiding in het haar Zo gingen wij naar opa en oma toe Een heel klein huisje buiten dorp ik zie de school nog staan Zo liepen wij daar dan met pa en moe Er waren haast geen auto's Dat was toen heel gewoon En alles wat je zag was toen nog schoon Zondagsmorgens naar op en oma Zondagsmorgens een uur of tien daar denk ik vaak nog aan terug, die goede oude tijd. Toen waren wij nog blij, dat kon je zien. Zondagsmorgens, naar Europa, Rome. Zondagsmorgens. En oma gaf ons drog, ik hoor nog het tikken van de Friese klok. We zwommen in de onderbroek, zomaar in een sloot. En droogden die dan op het kippenhok. Het huisje is verdwenen en ook die mooie tijd. Maar de herinnering raak je nooit kwijt.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 Ja, een hele mooie plaat van uh, de specials, zondagsmorgens naar opa en oma. <laughs> de windwaaier staat hier aan, een beetje blauw is het hier van de, van, de, van de rook. Het volgende plaatje vind ik een hele mooie plaat van Koos Alberts en uh, van de live cd. De vlieger. Oh Die vind ik heel mooi. Dat is een. Zo was sinds drie jaar hij werd acht jaar oud beschadig. Hij vroeg haar naar een vlieger en die heeft hij ook gehad. Was je vond, ze vindt, ze draaijde, nee dat keek hij niet meer op. Want zijn vliegen, was een wandelen, alleen is die niet waarom. En toen op zijn morgen zei hij, vader, ga je mee. De wind is de gerust, dus ik neem me, vliegen mee. In de ene hand de vliegen, in de andere de brief. Ik kon het niet begrijpen, maar toen zei ik, zou jullie, die, die heeft, die een moeder, die ook, die neemt, volleer. Deze bericht, die ik kwam aan de vrienden, dat zij ontvangen zijn. En ons en ons lees, hoe ik Dan aan de aan andere vrij. Ik die de vrijheid Een brief van mijn moeder die hoog in de hemel is. Deze brief bid ik vast aan mijn vliegen dat zij hem ontvangt, zij, zij die ik mist. Ik heb... Ja, iedereen, deze brief bied ik van aan mijn vrienden Dat zij ontvangt zij niet meer. En al zij de lief hoeveel kwadern dat ik. Ik ga nu aan andere Mexico. En uh, nog een uurtje. Rest ons. En hey, Dan is het afgelopen. Mensen, u kunt nog lekker gezellig blijven bellen. Nog een uurtje lang, ongeveer drie kwartier. Naar telefoonnummer 021 54 133 35. Radio Zilvermeel in Baren. En uh, ondertussen zijn ze hier aan het vechten met een deur. Hé hey, joh, mijn klerenhoutje. houdt je. Breek zo'n kleren. Nou hoe zeg. De, ga, de, ga, de gaat je meubileren hier hoor. Zonder pardon. Oh. Krak, bam, wegmeubileren. Nou, ik zou een haar gedraaid ben, hebben ze mijn stoel ook nog te pakken, geloof ik. Jongen, jonge, jong. Ik zit spontaan te kijken, maar dat was een klerenhuisje. Lachen doet hij ook nog. Nou, jong, kom zondag wel bij jou weg. Je hebt een nieuwe kast gekocht, hè? Het volgende plaatje, die gaan we draaien voor Radio Ziel van Lady. Voor Jaap en Jan. Voor Mar, John en Jan Hagen. Voor Roy en Shirley, voor de Radio Vrijbare, Radio Wonderland, de Grijs Arend, de Barracuda, Jaap en Tineke Kwak. Alle vrienden en bekenden, alle piraten in de omstreken. Wordt aangeboden door Piet van Rijswijk. Piet, wij hebben een heel mooi plaatje op gezet. Een plaatje met veel herinneringen van mij. Uh, het Holland Duo. <lacht> Barcelona. Ja, ja, in Barcelona. Als hij het hoort nou... Darwin. Je romantiek alleen, ja ja, in Barcelona, bij wijn en bij muziek. In mijn harte Barcelona. Klinkt nog steeds het geluid van gitaren bij nacht. Heel mijn harte Barcelona. Ik ben nog steeds van ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay van ay in Spanje ay ay ay ik wou dat ik daar blijven kom Ja, ja, in Barcelona Daar vind je romantiek Ja, ja, in Barcelona Bij wijn en bij muziek In mijn hart Barcelona nog steeds het geluid van gitaren bij nacht hey, mijn hart Barcelona. Droom nog steeds van je wonderen praat. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai. Barcelona klinkt nog steeds het geluid van gitaren bij nacht Heel, mijn hart de Barcelona Droomt nog steeds van je wondere praat ai, ai, ai. hopens in alle luisteraars aangeboden door Annie. Mooi plaatje opgezet van King Harris met vrije radio. Gelukkig, jij yeah. Dat is een mooi plaatje. Het volgende plaatje die we gaan draaien, die is voor de radio Zilvermeel en Lucienne en Daniëlle. En bedankt voor al die jaren dat je voor ons hebt gedraaid. En er wordt aangeboden door dus Sjaan en Evert. Ja Sjaan en Evert, ik uh, heb het echt altijd met heel veel liefde en plezier gedaan. En jullie weten zelf ook waarom wij ermee stoppen. Hè? Het gaat maar aan mijn hart en ik vind het ook niet leuk. Ik heb het ook niet makkelijk mee, maar helaas, het is niet anders. En misschien dat je ons heus nu wel een keer hoort, maar dat zal, uh, misschien, misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar dat zal heel weinig zijn denk ik. En misschien helemaal niet. Hè? Ik heb een plaatje opgezet van Highway, Trula, oh Trula. Trula, oh Trula, hou je nog van mij? Toela, oh toela, denk je nog aan mij? Toela, oh toela, hou je nog van mij? Of is alles voorbij? Toen ik zestien jaar was, had ik een meisje lief. Noemde haar mijn troela, zij sprak die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 Ik kreeg van haar geen antwoord, het schrijven gaf ik op. Om mijn hart te troosten, koos ik het ruime op. Wat ik ook probeerde, mijn hart afleef van streek. Geen dokter kon me redden, het hielp mag geen steen. ging ik naar Holland toe, kon haar niet meer vinden en stapte naar Abo. Die zei mijn beste jongen, ze is naar Amerika. Toen stapte ik in hun schuitje en ging naar Achterna. Toela o oh Toela, hou je nog van mij. Toela o oh Toela, denk je nog aan mij. Toela o oh Toela, hou je nog van mij. Of is alles voorbij? Of is alles voorbij? Ja, dat was een uh, heel mooi plaatje. Het volgende plaatje die we gaan draaien, die is voor Jan en Evert. Voor Janny en Herman Becker. Voor Zip, voor de familie Reizen, Voor Jans en Leo. En voor de familie Kamps. Wordt aangeboden door Jaap Bult. Je kunt nog een uh, half uurtje bellen. Klein half uurtje. Naar het telefoonnummer 021 54 133 35. Dat allemaal bij het station Radio Zilvermeel vanuit Baren. Het volgende plaatje is er eentje van Gert Timmerman. Een moederhart, een gouden hart. Een gouden hart. Bij leed, bij bruut en smart. De mooiste liefde die een mens ooit op deze aarde vindt.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 Mensen mijn hart dit lief Een moeder had een gouden hart Een moeder haalt een gouden hart Mijn lief en leed, mijn vreugd en smaak een moeder weet dit raad, omdat een gouden moeder hart haar kind zo goed verstaat. Ja. <laughs> ja, en Eva. <laughs> Uh, dan heb ik nog een mededeling, uh, omdat het de laatste uitzending is. en uh, Kunt u zometeen na deze plaat live de groetjes doen over de radio. Als u daar eens interesse aan hebt, kunt u dat zometeen nog eventjes doen live over de radio. De groetjes aan al uw uh, vrienden, kennissen, familie, buren, weet ik veel. Dus misschien vindt u dat wel leuk. Wij wel, wij wel in ieder geval. Wij zitten erop te wachten zometeen na dit plaatje. Het volgende plaatje die we gaan draaien, die is voor mijn vader voor vader en moeder, voor Zwarte en voor alle luisteraars aangeboden door Adam uit Soest. Of Adem. één voor de twee. Ja, ja ik weet het niet. Adem staat er. Dus zou Adem wezen. Uh, we hebben een plaatje opgezet van Henk Weingart. Met die bakroest op 18 wielen. Steunt en grond, en overal waar ik ook kom, zegt men: Volgens mij is die vent volslagen maf. Mijn motorkap gaat niet meer dicht, ik rij al maanden zonder licht, en gisteren viel mijn laatste bumper er ook nog af. Met die bak roest de in wielen. Ben ik de schrik van de weg? Willem niet kwijt voor geen miljoen, en heus ik kan er niets aan doen, ben aan dat oude kringen. Met die wapenroeste pacht wielen, ben ik de schrik van de weg? Willem niet kwijt voor geen miljoen, en heus ik kan er niets aan doen, ben aan dat oude kringen Geld heb ik ook niet veel, want ik betaal me bijna scheel Aan alle bekeuringen en bonnen die ik kreeg Mijn truc is waar ik meest van hou Al is hij gammel, al is hij oud Een echte vriendschap is, ja wat het zwaarste weegt Met die bak wacht in wielen Ben ik de schrift van de weg ik wil hem niet kwijt voor geen miljoen. De ik kan er niets aan doen. met aan de kring kringen. trotseerde met jou menig gevaar. Laat je niet in de steek, laat jou niet vallen. Ook al voel je bijna uit elkaar. Met die bak roest, in wielen. Ben ik de schrik van de weg. Wil hem niet kwijt voor geen miljoen. En heus, ik kan er niets aan doen. met al nou dat hou ik gehecht. Wil hem niet kwijt voor geen miljoen. En heus, ik kan er niets aan doen. Ben aan het oude kringen. Heb. Ja, mensen, u mag eventjes de groetjes doen over de radio. Het is vanavond de laatste uitzending. Dus vanavond ook de laatste kans om nog een keer de groetjes te doen over de radio. Als u daar interesse in hebt. Toen ik een klein dichterbij voor mijn sigaretje. Dat kreeg ik van mijn vader. Zoveel Ik niet groot en vanavond. Bent. Hij zei. Ja. Luister goed. Dan goed kunt oorlog. u nu eventjes gezellig gaan Als je bellen. Als u verdrietig bent, neem dan deze. En top daar top is iemand. Goedenavond. En speel. Dag. Dag. Hé, hey, ik heb Sjaan over de radio. Dag Sjaan. Dag. Hallo. Hoe is het nou? Ja, een beetje, het wordt nu een beetje moeilijker, hè? Dat ja, doet je toch wel wat, hè? Ja, zeker weten. Ja, dat zou ik ook nog wel krijgen. Daar ben ik heel veel bang voor. <laughs> ja, het is de uh, laatste uitzending. En, uh, dus zei ik straks al tegen Dirk, uh, ja, maandag, dinsdag, ach, oh, je denkt er niet aan, hè? Ja, je denkt er wel aan natuurlijk, maar op een andere manier. Ja, zo is dat. En uh, ja, dan komt er toch op een gegeven moment uh, de tijd natuurlijk aan. En uh, dan ga je het best merken. Ja, vind ik ook. Dat is makkelijk, zet. Maar ik wou even groetjes doen. Vind ik leuk. Aan jou en Lucien en je dochter. Dank je wel. Aan Dirk en Jannie. Ja. Aan Willem en Lia. Ja. En Annie, Wil Wilma en Willem en Pietje. Ja. Uh, familie Rijersen. Yes. Jan en Jaap, nou en verder alle luisteraars, oh en de piratenmoeder. Niet te vergeten hè. Niet te vergeten, nee, mag we nee. niet vergeten. Die vond het ook jammer. Ja, tuurlijk, wie niet, ja. zijn er zat. Ja, dat heb je goed, Jan. Maar ja, het is nog eenmaal niet anders en het kan ook helemaal niet anders. He? Nee, je kent er niks aan doen hè. Zo is dat. Het gaat niet meer. Nee, zo is dat. En uh, nou, ik wil je nogmaals bedanken voor al die jaren dat je zo fijn voor ons gedraaid hebt. Dat heb ik heel graag gedaan en met heel veel plezier. En verder doe ik alle luisteraars te groeten. Sjaan, ik wil jou heel hartelijk bedanken. Graag gedaan. En natuurlijk wens ik jullie zondag heel veel succes. Maar bedankt natuurlijk dat jij ook... Eh, en natuurlijk alle andere luisteraars... de afgelopen 6,5 jaar... toch altijd trouw hebt gebeld en zo. Zo is het. Sjaan, bedankt hè. Oké. Okay, Oké. Okay. Dag. Dag. En de volgende die mag nu gaan bellen. En die is er alweer. Goedenavond. Ja, goedenavond. Dag piratenmoeder. Ik wou jou ook heel vriendelijk bedanken... Wat je voor ons uh, gedaan hebt. Voor ons ik, plezier. Dat ja. draaien hè? ja En ik wou Sjaan even bedanken voor de groeten. Maar ik maak het niet lang. Ik doe de groeten aan alle vrienden en bekenden. Aan alle nicht en neven. En ik zie je nog wel eens een keer. Dat, vind, dat ik ik, vind ik hartstikke leuk. En ik kom zeker een keer langs met Lucienne en de Kleine. oh Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Dat doe ik een keer echt. Dat beloof ik je. ja, bedankt. ja? Zeg bedankt ja. voor het telefoontje Dag. Doe. Dag. En de volgende die mag bellen. 021 54 35 Goedenavond Goedenavond Frans, met Jaap Dag Jaap Zeg, je moet telefoon niet hardenzetten, want het spreekt, dan komt het zacht door Ik ken hem niet harden zetten, hij staat nee, helemaal ik open ik heb de telefoon zelf van mij Oh Het komt zacht over de radio Ja Nou, het valt wel mee hoor Nou, je komt heel zacht binnen Ja, ja nou ja, maar de mensen horen het wel uh... Oké, okay. Dus. Ik zeg het maar even Dat vind ik leuk van je Weet je ik vind het leuk dat je belt even. Nou, vind ik ook. Voor jullie de laatste uitzending, denk ik dat jullie ook we een, een fijn een half uurtje van maken, nog, hè Ja, daarom. Daar doen we ons best tenminste voor, hè Vind ik ook. En toch goed dat Frans en de zinnen Dirk en Jenny en zo. Ja, dankjewel. Ja? Dankjewel. En uh, Sjaan en Even natuurlijk. Ja. Piratenmoeder natuurlijk. Ja. En verder voor elke luisteraar. Dan ben je niemand vergeten. Zo is het. niet erg He? gezond ook. Daarom. Hé, hey, hartstikke bedankt. Oké. Okay, en ik hoop uh, dat het ene goed gelukt is, wat we aan je hebben gevraagd. Oké, dan. Hé, en bedankt alvast, Oké, okay, okay. doei. Bye. Ja, zo hoor ik hem iets beter, ja. Dat was dan uh, ja, Bult. Mensen, u kunt gezellig eventjes bellen, live over de radio. En er is er weer een. Goedenavond. Goedenavond, Ellie. Dag, Ellie. Hallo, he. willen jullie ook bedanken voor al die jaren dat jullie voor ons gedraaid hebben, Ja, heel graag gedaan, Ellie. En uh, het is jammer. Ja, ja, er is niks aan te doen, hè? Nee, er zijn dingen die uh, belangrijker zijn, ja. uh, Ellie. En hey? dat is zo. Maar nou, uh, we hebben genoten via die programma's altijd, hey? Ja, het is, uh, het is jammer. En uh, nogmaals, uh, de luisteraars hebben het er slecht mee. Maar niet alleen de luisteraars, want ik zelf ook. Ja, dat geloof ik. En uh, Lucienne ja. ook. En, uh, maar ja, goed, uh, weet je wat het is? Uh, ja, je moet er op een gegeven moment kiezen of delen, Ellie. Ja, zo is het. Okay. Dus overal, zo mee even verhaal. Dat is makkelijk zat. Nee, daarom... Ja, dat is makkelijk zat, Ellie. En, uh, en je hebt je dochter en je vrouw. Daarom straks, en er ben, daar ben ik ook heel gelukkig mee. Dat is makkelijk zat. Zeg ik, dat nee? wou iedereen de groeten doen. Ja. Ook Sjaan en Evert en de Piraten. Natuurlijk betalen dat het erbij hoort. Ja, Janie en Dirk en voor uh, Lia en Willem. Ja. Robie en Peter. Ja. Wilma en Anja, Willem en Petertje, geloof ik. even Pietje. Ja, Pietje heet die, hè? Dus, ja, en ja. Jan en Jaapen. Nou, verder van alle luisteraars, ja, de trouwens jullie gebeld hebben, Ja, maar daar was jij er ook één van, Ellie, hè? Ja, hoor. Vanaf het begin ervan, hè? Nou, bij je... Eén van de oudste luisteraars, hè? Dat ook wel, hoor. Ja, dat geloof ik best. Ik heb nog steeds meer te zoeken of er wat in zit, hè? Ja, daarom. En er is niet veel meer, hè? Nee. En de en bij die kinderen. En nou, tot maar zondag, even, voor hè? Ja, ja, die begint zondagmiddag om twee uur. En die draait een ook lekkers afscheidsprogramma. Ja, en die draait van 2 tot 12 door, dus uh, ja, je hebt constante muziek. Echt de Apollo aan. Daarom. Nou, dan kunnen we er even langer op blijven, Frans. Ja, daarom. En dan is het, uh, ja, is het ook voorbij, hè? ook voor de Radio Vrijbaren. Ja, ja. Het is jammer, maar helaas. He? Ah, oh, jullie zijn nog niet zo ver weg, hoor. He? Nee, daarom. <laughs> en uh, je weet wat ik uh, straks gezegd ze heb tegen, je? Ja he? hey, Bedankt. Nog en jullie nog even een prettige avond, hè? Ja, Oké. Okay. En, en bedankt voor al die uh, fijne jaren dat je gebeld hebt, hè? Ja, hoor. Oké. Okay. Doei. Doei. Ja, dat was dan uh, Ellie Rijers uit Soest. En er is er weer ja, een. Goed. Gaat goed. Goedenavond, Silvermeel. Hallo Fran. Dag Sjaan. Hi. Hi. Nou, ik wou jou natuurlijk ook even bedanken voor al die jaren die je gedraaid hebt. Dank je wel. En de groetjes bij deze voor jou en Lucien en die kleine. Dank je wel. En dan het hele Vrijbare-team, ja. uh, Jan en de Ellie, heb ik net gehoord. Mm -hmm. uh, uh, even denken voor Annie, <coughs> Wilma en Willem en Pietertje. ja En ook namens Harry allemaal de groeten. En ik vind het ook heel erg jammer dat je eruit scheidt, maar ja, het is niks aan te doen. Nee, daarom. Hè? Het is jammer. Ja. En uh, wie weet hoor je misschien ooit me nog wel een keer. Ja, ik denk Maar dat, dat zal uh, nooit geen vaste uitzending meer kunnen nee, worden. Nee, nou ja. We, we, we, toch de band af, die blijven we afluisteren. Ja, hè? Frans, en nog heel veel geluk. Dankjewel en ook bedankt he, voor de afgelopen tijd. Ja, Graag gedaan. Sjaan, bedankt. Adieu. Doeg! En dat was Sjaan Kamps uit Soest. En kijk of er nog iemand wil bellen. Ja hoor. En de Stevens lazen en dan gaan we even een plaatje draaien. Goedenavond. Ik zeg: Goedenavond, Frans uh, met Jan. Goedenavond, Jan. Ik wil je ook even via deze manier bedanken, Frans, voor alle fantastische uurtjes die jullie gedaan hebben. Heel graag gedaan, Jan. En uh, ik hoop het allerbeste met je toekomst, hè? Ja. Dat is ook belangrijk. We maken er wel wat van, hè? Zo is het. Ja. En, ja? Dat is hopen, ja. Dat is wel te hopen, tenminste. Hey? Ja, zeker weten. Maar, maar Frans, dat lukt wel. Uh, nogmaals hartstikke bedankt en groetjes aan alle bekenden en al jouw luisteraars natuurlijk, hè? Ik uh, vind het heel fijn dat je, dat je even gebeld hebt. Dat en uh, ik zou zeggen, Jan, ook bedankt, hè, voor alles. Fantastisch. Je, je opnieuw, weet he? waarvoor. Hè? En uh, we spreken of bellen elkaar binnenkort heel gauw. Ja, doe we even. Ja? Oké. Oké, Jan. Bedankt. bedankt no, okay, hè. Doei, Doeg, de groetjes. Ja, en dat was dan uh, Jans en Velle voorlopig even de laatste. We gaan even een plaatje tussendoor draaien. En daarna gaan we nog een paar telefoontjes in de uitzending halen. En dan gaan we langzaam een uh, eindje eraan maken. Uh, het volgende plaatje is voor alle luisteraars en voor onszelf. En dat wordt aangeboden door Annie. Een plaatje, een plaatje opgezet van Jantje Koopmans. Ieder mens zijn geluk en zijn verdriet. Wat is geluk in het leven? Kijk eens dagelijks om je heen. Ze wonen vaak in huizen als kastelen. Men leeft er zo vereenzaam, meestentijds alleen. Moeder met haar kind die alles delen, papi steeds van huis niet te vergeten, maandenlang zijn vrouw en kind niet zien. Werken, eten, slapen op de vrede is dat alles wat het leven biedt? Er Maar net wat het leven je biedt. Nooit ver weg van huis en haar. Dat is op zich al schatten waar, Al heb je verder dus geen rijk onverkaard. Het is niet altijd de macht en het geld. Voor je twee ben je plots uitgehel? Een goed humor, een blije lach. En je zingt een vrolijk lied, ieder mens zijn geluk, zijn vriend. Het is nog steeds de moeite waard een eerlijke mens te zijn, al krijgt men vaak geen loon, al naar je werken. Toch wou je aan je immens je eer en je fatsoen. Profijt ervan, dat zal je later merken. Iedere mensen ups en downs in het leven. Altijd geweest, het zal nooit anders zijn. Daarom heb ik nu dit lied geschreven. De waarheid ligt gewoon in dit refrein. Ieder mens zijn geluk, zijn verdriet. Wat het leven je biedt. Nooit ver weg van huis en haar. Dat is op zich al schattenbaar. Al heb je verders in rijkdom vergaard. Het is niet altijd de macht en het geld. Voor je twee ben je plots uitgeteld. Een goed humeur, een blije lach en je zingt een vrolijk lied iedere mens zijn geluk, zijn geluk. Bij de macht en het geld, voor je feest ben je plots uitgeteld. Een goed humeur, een blije lach en je zingt een gole lied Ieder mens zijn geluk, zijn verdriet. Een goed humeur, een blije lach en je zingt een gole lied Ieder mens zijn geluk, zijn verdriet. <laughs> Ik zet die ook maar helemaal open. Uh, Daar was dan een plaatje van Jantje Koopmans. Ieder mens zijn geluk en zijn verdriet. En we gaan eens even kijken of er nog een paar mensen de groetjes over de radio willen doen. Nu kan het nog, nog slechts een uh, minuutje of tien. En we laten nu weer een stuk of vier onderuit komen. Atomisten, ah, als. Nee. Ons telefoonnummer is 021 54 133 35. Goedenavond Hallo, met Radio Silvermil. Hallo. Hey, Massip. Hallo. Hi. Ik wil je bedanken voor de afgelopen jaren. Voor ja, dankjewel. De leuke dank je wel. die we gehad hebben. Heel graag gedaan. Heel veel geluk. En ik kan een goed aan iedereen doen. Oké. Okay. Ja? Kort en krachtig. En Kort maar krachtig, ja. En bedankt, hè? Ja. Hey, prettige uitzending verder. Ja, hoor. Dankjewel. Hey, doei. Doei. En de volgende die mag bellen: 021 54 133 35. Dan belt er niemand, dan gaan we natuurlijk gewoon verder met de plaatjes draaien. Nog een met een kwartiertje. En dan gaan we de eindtune erop gooien. Dus mensen, u kan nu nog de groetjes live over de radio doen. Het is vanavond de afscheidsuitzending van ons. En uh, dus vanavond de laatste keer, de laatste kans dat u bij ons de groetjes kan doen. Wilt u dat doen, kunt u nu bellen. Live in de uitzending kunt u komen als u dat wilt. 021 54 133 35. Dus ik zou zeggen mensen, bel eventjes gezellig nog. Ja, nou, uh, wilde wordt er niet meer gebeld. Nee, ik tel tot... Uh, tot tien. <laughs> nee, hoor, wordt er niet meer gebeld. Ik ga ook niet lopen, uh, lopen op B, dan lopen mijn telefoontje. Maar dan ga ik gewoon gezellig een plaatje opzetten van de Sunshines. Mijn hele leven wil ik jou geven. U kunt natuurlijk wel gewoon nu blijven bellen voor een vrije keuze, als u dat wil. Ik heb Y'all yeah. Ik ben... ...mijn hele leven wou ik je geven. Het volgende plaatje die we gaan draaien... Die is voor de radio Zilvermeeuw en Lady... ...voor de radio Vrijbare en team... ...voor Annie, Wilma en Willem... ...voor Jan en Jaap en voor alle vrienden en bekenden... ...aangeboden door Sjaan Kamps. We hebben een plaatje opgezet van Sonja. Boem die boem. Het volgende plaatje die we gaan draaien, die is voor de Radio Zilvermeel en het kleine Zeemeer. Hoe staat het er? Er staat hier Zeemermin. Ja, oké. Okay. Maar, euh, maar het staat staat niet. Ja, Zeemeerminnetje staat er maar het is zilvermeel, meer mag het iets meer zijn? En voor alle ja. vrienden bekende, aangeboden door opa oh, van de burt. Ja, ja. Nee, Henk. <laughs> en uh, we hebben een plaatje opgezet van Frederik Fluweel in een Gouden Medaillon. In een Gouden Medaillon zitten de foto's van de mensen die ik lief heb het zijn de allermooiste foto's van mijn ouders Die ik nooit zolang ik leef vergeten zal En nu ik oud ben en ze niet meer bij me zijn Mis ik vaak hun leven soms. Maar voor goed blijft een herinnering aan het leven. In dat mooie kleine gouden meelaljong. Als je nog jong bent, beleef je de vreugd van het te huis en een zorgeloos. Die en als een schaduw heel snel ons voorbij. In het gouden medaillon blijven de foto's. De van de mensen die ik lief heb overal. Het zijn de allerlaatste foto's van mijn oude.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 In dat je kleine gouden medaillon In dat je kleine gouden medaillon Het volgende plaatje die wij gaan... Wat is er aan de hand? Oh. Die is voor de Radio Silvermail en Lady voor Iedereen die luistert. Dankjewel, wordt aangeboden door Hans en Ingrid. We hebben een plaatje opgezet van de Sunstreams met de afscheidsbrief. Ik ging vlug naar huis, zoals altijd Na een lange, zware dag Maar toen ik thuis kwam, was er niemand Alleen een briefje, dat daar lag. Ik wou eerst nog even wachten, Toen zag ik het was van jou. En je schreef, ik heb je verlaten, Omdat ik niets meer van je hou. Wat moet ik onze kinderen zeggen, Heen, Hoe moet ik alles uit En toen zij mijn tranen zagen, keken zij me vragend aan. Zeg, wat is er met jouw papi? wie heeft jou zo'n pijn gedaan? Wat moet ik onze kinderen zeggen? Denk je dan niet aan ons verdriet, jij ziet nooit die kinderoven, hoe ze vragen elke dag, dat hun allerliefste mammy toch weer heel Een Zeven vrouwen op één man, dat maakt je toch kapot. Je kreeg elke dag een stapel vrouwen op je nek. Je riep dan geregeld, maar nou wordt het te gek. Merci, bedankt tot beter zien. Merci, bedankt tot straks misschien. Ik trek app even terug, maar Husje ziet me zeker weer. Helaas het spijt me zeer Merci bedankt tot de volgende keer ja, ja, ja, ja. Nee joh nee ik kan niet meer Ga maar weer want ik pauzeer Goed je moeder lieve zus Wacht bedankt zijn beetje dus Ja elke dag dan stond een meid van 18 voor mijn neus Twee uur later liep haar zus van 20 mij geen keus Daarna stond de zeven andere zusters in de rij. Kun je begrijpen dat ik dik wil zijn? Merci, bedankt, tot beter zien. Merci, bedankt, tot straks misschien. Ik trek mijn app weer terug, maar hush, je ziet me zeker weer. Merci, bedankt, tot de volgende keer. Merci, bedankt, tot beter. Ja, er komt dus de, Merci, geen volgende keer meer. Hè? Het is uh, nu echt afgelopen. Ik zijn nog een paar plaatjes, echt als afscheidsplaatjes en dan is het helemaal voorbij, over en uit. Dus dan gaat de bak voor de laatste maal uit. Dit was mij wat al te boend. ik loop op mijn is on. Goed je moeder, lieve zus, dat hebben we dan zijn witje dus. Toen ik naar korte tijd dus op mijn laatste benen liep. Ik hem op zekere nacht heel stilletjes gepiept Bij die arme kerels, daar staat door die vlucht van mij Nu weer een overschot meer in de rij Merci, bedankt, tot beter zien. Merci, bedankt, tot straks misschien Ik trek me even terug, maar Husje ziet me zeker weer Merci, bedankt Helaas het spijt me zeer, merci zie dan tot de boom. Nou, dat was dan uh, bedankt uh, merci bedankt en tot wederziens ik had nog wat bedankjes bedankt uh, van Sjaan en Evert van de piratenmoeder Jan en Jaap Piet van Rijswijk, Piet van Rijswijk en de familie van de Burg. al die mensen niets te danken heel graag gedaan we hebben het de afgelopen jaren met heel veel liefde en plezier gedaan en natuurlijk ook uh, van Omeniek en Ledië en uh, het is echt afgelopen het is over en uit Radio Zilvermail zal niet meer terugkomen